Goedenavond allemaal op deze kerstavond, tweede kerstdag, ik hoop dat jullie allemaal een goede eerste kerst, kerstdag hebben, hebben gehad en dat je gelukkig bent geweest die dag, als het niet zo is, ja, ook dat komt voor, in ieder geval vanavond tweede kerstdag, en misschien wordt dit ook wel op de eerste kerstdag uitgezonden hoor, ik weet het eigenlijk niet zeker, maar in ieder geval, ik hoop dat jullie een goede dag mogen hebben gehad, of nog een goede dag mogen krijgen. Kerstmis is eigenlijk een, een feest, een uh, midwinterfeest, het vieren van uh, de kortste dag, en dat er weer, uh, de dagen weer gaan lengen. Het midwinterfeest eigenlijk. Hè? Het, uh, naar mijn gevoel heeft dat niet zo heel erg veel met, uh, met de religie te maken. In ieder geval niet uh, waar, waar de meeste mensen het uh, voor gebruiken. Voor de, voor de geboortedag van Jezus Christus. Van Jezus. Als ik me goed herinner. Niet dat ik daarbij ben geweest, maar wie weet toch ook weer wel in een ander leven, maar dat is een ander verhaal. Maar ik kan me herinneren dat ik ooit gehoord heb dat de werkelijke geboortedag van, van Jezus Christus is van Jezus, is 17 mei geweest. Dat ben ik dus nooit vergeten toen ik dat gehoord heb. En ook dat het drie jaar eerder uh, heeft plaatsgevonden. Dat is toch wat, drie jaar eerder. En op 17 mei, eigenlijk een vrij alledaagse dag. Maar daar is natuurlijk niks op tegen om dat in december te vieren. Wat maakt het in feite uit welke dag het is. En waar het eigenlijk om gaat is... Dat eh, zo iemand als Jezus en ook Boeddha en nog vele anderen die de mensheid eh, uit liefde hebben willen, willen laten weten over het leven, over, over, de werkelijke, over, de werk, over het werkelijke leven, over de liefde met een hoofdletter L. Daarvoor kwamen ze naar de aarde en dat was de, was de bedoeling onder meer van hun verblijf hier op aarde. Als je ook leest wat deze mens en dus ook Boeddha heeft, heeft geschreven, heeft gezegd, gezegd vooral. En als je daar met heel veel rust gewoon naar luistert, dan, dan zie je ook de prachtige woorden hiervan en de diepe betekenis. Maar ook deze zielen zijn al lang en al lang en al lang over gegaan in, in andere Vormen van leven. En er zijn nu natuurlijk ook nog heel veel mensen die, die van dit woord getuigen, om maar zo te zeggen, die over die liefde willen spreken. In die astrale wereld is wel degelijk een hiërarchie. Laatst was er iemand die mij dat vroeg en die zei: Is daar een, is daar een, een, een heerschappij? Hoe, hoe is dat eigenlijk? Is daar een hiërarchie? ja, dat, dat is er wel. We, we, kennen, we kennen dus ook de witte broederschap. Dat, dat woord komt, eh, bij heel veel volkeren komt dat voor. En het heeft dus niets te maken met een kleur of zo. Maar we noemen het de witte broederschap omdat het een, een, een kleur van, van licht is. De heldere kleur van licht, daar heeft het mee te maken. Je zou je dus kunnen voorstellen alsof je... Eh, Alsof je een, een, een groot bedrijf voor je ziet en eh, je weet dus dat aan het hoofd van dat grote bedrijf een directie staat. Aan het hoofd van een land staat een president of koning of wat dan ook. Zo is dat ook in het universum. Iets dat wat heel hoog is en tegelijkertijd is, is dus niet hoog en ook niet laag. Het is er. Maar het is wel een soort overkoepelend orgaan. De witte broederschap kijkt met genoegen, zou je kunnen zeggen, naar de mensen die zich richten naar het licht. De witte broederschap heeft, zoals ik net, daarnet ook al zei, niets met kleur te maken. Het woord wit zou je kunnen vergelijken met het heldere licht of de violette vlam. Het geven van de naam van de witte broederschap wordt niet zomaar gedaan. Er is altijd een liefdevolle reden voor. De mensen denken in het algemeen niet over hoe het, hoe het in het universum gaat. Maar ook daar is het, net als in een bedrijf, er bestaat een hiërarchie. Je zou dus kunnen zeggen, we hebben hier op aarde vier sferen, de eerste, tweede, derde en vierde sfeer, ook die is weer verdeeld in, in vele trapjes. En in die eerste sfeer, daar, daar was eigenlijk alleen maar moord en doodslag en vreselijke oorlog. Die eerste sfeer is wel van de aarde weg. Met die tweede sfeer, de mensen die dus nog met veel geweld te maken hebben, maar ook de mensen die in hun vorige leven daarmee te maken hebben gehad, en teruggekomen zijn om het nu wel goed te doen, dus je zou kunnen zeggen de mensen die uh, helpen om, om het kwaad in te dammen, uh, die helpen om recht te spreken, om zich daarmee te bemoeien met die hele gang van zaken, dan zou, je van, dan zou je van kunnen zeggen dat het de tweede sfeer is. De derde sfeer zou je kunnen zeggen, en ook die heeft vele trappen waar je met je bewustzijn op kunt op kunt, uh, je op kunt begeven. Um, de derde sfeer, dus dat je je gaat richten um, een beetje naar de religie. Een beetje naar het voelen hoe het um, met dat godsgevoel binnen in jezelf is. En op een gegeven moment kom je aan het eind van die derde sfeer en, en richt je je werkelijk naar het licht. En voel je ook dat je daarin aan het veranderen bent. En merk je ook dat je de. ...ervaringen die je in je leven tegenkomt... ...dat je die ervaringen om kunt zetten in positiviteit... ...en dat je daarvan leert. En dan kom je in die vierde sfeer... ...en eigenlijk zijn dat de zielen... ...de mensen die dus niet meer terugkomen op aarde... ...maar ook de mensen die dus merken... ...dat ze eh, alles kunnen omdraaien naar positiviteit... En, ...en ook de beslissing hebben genomen... ...om op deze aarde te blijven... ...om over die liefde te spreken... ...en die zou je kunnen zeggen... Uh, ja, dat zijn de mensen die in die vierde sfeer, het begin van die vierde sfeer, ver, vertoeven. En uh, waarvan, als ze dit leven verlaten, de aarde verlaten, niet meer terug hoeven te komen. ook niet meer terugkomen op aarde. Behalve dan als ze de beslissing hebben genomen om toch weer terug te komen om over deze liefde te vertellen. En ik kan wel zeggen dat er uh, toch best wel heel veel zielen zijn die op dit moment naar de aarde toe gaan om. om om over die liefde te vertellen. Maar ook zielen, dus jongere zielen, die eh, toch wel iets teweeg kunnen brengen door hun zogenaamde negativiteit, maar waardoor mensen over, over de dingen na gaan denken. En zo zie je eigenlijk dat goed en kwaad eigenlijk niet bestaat en dat het niet anders is dan het ervaren van een ervaring, dat je bepaalt hoe je ermee omgaat en dat je daarmee eh, de ervaring begrepen hebt en eh, die toevoegt aan de ziel die je bent en zo ga je iedere keer weer een stapje verder dus ik zei al eh, het geven van de naam van de witte boetenschap wordt niet zomaar gedaan er is altijd een liefdevolle reden voor mensen denken in het algemeen niet over hoe het in het universum is zoals ik net al zei maar het is, een, het is als een bedrijf het is een, een hiërarchie Dus je zou ook kunnen zeggen dat als een mens zomaar om niets energie vraagt van de witte broederschap, dan neemt die mens energie van ons allen weg. Men dient daar dus met respect en volledige verantwoordelijkheid mee om te kunnen gaan om hulp te vragen van de witte broederschap. Dus denk wat je doet. Je kunt het ook zelf, en als je werkelijk, als het werkelijk zo met je gesteld is, dat je werkelijk... Niet meer weet wat je moet doen, dan mag je rustig gebruik maken van de hulp en van de liefde van de witte broederschap. Men dient daar dus met respect en volledige verantwoordelijkheid mee om te kunnen gaan om hulp te vragen van deze broederschap, van deze witte broederschap. Soms is het in het leven van een mens zo zwaar geworden, en zo pijnlijk, en zo vol angst, dat een mens rustig om hulp mag vragen. Die mens voelt dan ogenblikkelijk de liefdevolle warmte om zich heen. Ook al denk je, nou, ik voel er niets van, dan is het er nog, want jij voelt het niet, je ziet het niet, maar het is er wel. Je hebt je ermee verbonden. En juist ja, die mensen die het zo druk hebben, die hebben alle tijd van de wereld om alles te kunnen doen. Tijd bestaat namelijk niet. En als je het leuk vindt waar je mee bezig bent, dan vliegt de tijd om. En in die zogenaamde resterende tijd kun je weer meer doen. Maar altijd met rust en respect voor jezelf. Zo bestaat ook afstand niet. Want hoe kan er afstand zijn? De afstand heeft niet de kracht die de liefde heeft. Mocht er al afstand zijn, zoals wij mensen hier op aarde denken, dan kun je eraan denken dat de afstand ook niet de macht heeft die de liefde heeft. Want denk je met de liefde aan die ander, dan is die ander er ook. En ja, dat is liefde. Dan is de liefde altijd de sleutel tot alles. Die afstand heeft nooit de kracht van de liefde. Alles is gevuld met liefde. Dus alles is dichtbij, alles is. Ook die ander, waar je misschien op dit moment naar verlangt, die misschien wel een heel eind verderop is, of misschien aan de andere kant van de wereld, afstand bestaat niet. Denk je aan die ander, dan is die ander ook binnen in je ziel, in jezelf. Alles is zoals het is, en heb daar vrede mee. Ik kan daar vrede mee hebben, zoals de dingen zijn, zoals ze zijn, en ik kan het accepteren, en als ik het kan, kun jij het ook. Ik heb het ook moeten leren, en met nadruk zeg ik moeten leren. Moeten van mezelf, van mijn eigen ziel, van niemand anders. En alles in mijn leven accepteren totdat ik een ontzwog. En toen ik dacht dat ik er was, moest ik nog meer accepteren. Die weg was toen voor mij alleen. Andere mensen om mij heen, ja, die, die zagen dat niet, die hadden daar geen boodschap aan. En zo hoort het ook. Want je moet dat zelf doen. Je moet er allemaal zelf achter komen. Je krijgt geen medelijden van niemand, je dient het zelf te doen, je krijgt er ook alle gelegenheid voor in je leven, die tijd is er, het moment is er, en als je het werkelijk helemaal niet meer weet, dan mag je de kracht, die, die, die, die, die, de witte broederschap mag je om hulp vragen. Het heeft dus inderdaad voor heel veel mensen pijn gedaan om er te komen waar ze wilden komen, de ervaringen door te gaan, maar die pijn hoef je niet meer te voelen. Het is door zoveel zielen al, al uitgelegd dat je dat niet meer hoeft, je kunt dat allemaal overslaan. Vooral de mens Jezus heeft dat goed aan ons uitgelegd. Je kunt dat in die Bijbel vinden, je, je, je kunt de geschriften van Boeddha erop nalezen, je hoeft dat lijden niet meer ook nog eens een keer te ondergaan. Je hoeft alleen maar te lezen en te begrijpen wat de mens Jezus en wat Boeddha gedaan heeft. Jezus dus met het Christusbewustzijn en Boeddha met het schap. Dat zijn vormen die ieder mens zich eigen kan maken. De Amerikaanse Indianen noemden dat een mens met een hoofdletter, mensen, werkelijk mensen. Ik weet niet precies hoe ze dat in hun taal noemden, maar het heet hetzelfde. Wij noemen dat in onze cultuur het Christusbewustzijn. En ja, dat is ook goed, het maakt niet uit hoe je het noemt. En dus alle mensen die in de begin, vanaf de begin jaren negentig hiermee in aanraking kwamen, die, die kwamen nog wel wat tegen, ja. Van mensen om hen heen, en die gaven dus ook alle simpele woorden door, de anderen hoeven niet zo te lijden, zoals de wij dat hebben moeten doen. We hebben, we hebben die woorden zo eenvoudig gemaakt en je uitgelegd dat je niet meer hoeft te lijden, het is niet nodig. Je hoeft je alleen maar te, te richten naar het licht. Je hoeft niet door allerlei moeilijke toestanden te gaan. Maar wij, dus de mensen uit die tijd, die hadden deze simpele woorden nodig, om, omdat er best wel weerstand was. Het was ook nodig, want hoe kon je anders de mensen de simpelheid van de dingen doorgeven? Iedereen moet dat eerst Ten volle begrijpen. Je dient dat eerst zelf tot op het bot begrepen te hebben en keer op keer hebben moeten vallen en moeizaam weer opstaan. En zo zijn er ook mensen die in hun verbittering zijn blijven zitten en die die liefde losgelaten hebben. En moeizaam, zeer moeizaam proberen weer terug te komen. Ik kan me daar alles bij voorstellen. De verleidingen zijn immers immens groot om kwaad te worden en je te irriteren. En de buitenwereld nagelt je nog steeds maar al te graag aan het kruis. Maar het is niet meer nodig. En daarom zwijgen velen en gebruiken we eenvoudige woorden. Maar het werken aan jezelf is ook een hele opgave. Je kunt het vergelijken met de zwaarste studie en dan nog moeilijker. Toch? Als je het gedaan hebt en achterom kijkt, is die berg niet meer dan een drempeltje. Nadenken, mediteren dus over jezelf, over het feit dat je nu in dit specifieke, dat je nu in dit specifieke lichaam zit, dat je eigen zelf een ziel is die alles kan, kan, want de ziel is goddelijk en voor het goddelijke is niets onmogelijk. Doch de wil dient er niet meer te zijn. De zucht tot veranderen niet meer. Geen irritatie, geen kwaadheid. Geen ongeduld en nog meer van dit fraais. Alleen het zijn dient over te zijn. En zoals ik dan meer zeg, dan heb je je eigen ziel aangeraakt. Je hebt dan de spirituele bruiloft bereikt. Het geestelijke met het aardse verbonden. Als je dingen vanuit je ziel wilt veranderen in je lichaam, dan kan dat. Je hoeft slechts de gedachte te hebben. De sterke gedachte te hebben en je kunt het materialiseren. Het absolute zekere weten. Maar in ieder geval, zo hebben de mensen vele duizenden jaren zitten nadenken en het lag toch werkelijk allemaal voor het oprapen. Duizenden boeken zijn er geschreven, maar steeds begrepen de mensen de liefde niet. Vaak grepen de mensen terug op de onbereikbaarheid van het goddelijke, en verdwaalden in de woorden die al eeuwig in zwang waren, maar de simpele werkelijkheid zagen ze niet. De simpelheid ligt binnen ieders bereik. Ooit heeft dit gevoel waar ik het over heb in alle godsdiensten gezeten. Helaas is men in de arrogantie van de macht en de macht en de eer gaan zitten met uitschieters van goede mensen, Lebanon, de Bonom, de Katharen, dus, en ook mensen die die het wel goed wilden, die dus niet in die arrogantie wilden zitten. Maar ook gauw waren zij een gevaar voor de gevestigde orde, en moesten ze zo snel mogelijk verdreven worden of erger. Maar de liefde blijft altijd, en weet dat er geen verschil bestaat tussen het leven op aarde en de astrale of kosmische wereld. Dat verschil wordt door mensen gemaakt die niet kunnen voelen, en ziende blind en horende doof zijn, die als het ware dood zijn, terwijl ze zelf denken op deze aarde te leven. En voorlopig hoor je dit nog heel veel, heel veel op de tv en in kranten en tijdschriften. maar genoeg daarover graag wil ik je vragen kijk of je alles vanuit de liefde vanuit je hart kunt bekijken, ook al ben je nog zo kwaad op die ander kom eens over jezelf sla een arm om die ander heen bekijk de dingen vanuit de liefde behandel je man goed, behandel je vrouw goed en met goed bedoel ik met alle liefde die ooit eens een keer in je was. Kijk naar je kinderen. Kun je eens een keer minder geïrriteerd zijn? Kun je eens een keer echt luisteren? En geniet van alles. Weet je, als je geniet, ben je nooit moe. Dan kun je alles aan. Dan heb je zo'n plezier in alle dingen. Dan is het leven licht. Nou, in ieder geval, ik hoop nog dat je een prettige dag mag hebben en een goede week. Misschien wordt dit een paar keer herhaald op kerst, ik weet het niet. In ieder geval hoop ik dat je ook een goede oud- en nieuwjaarsavond mag hebben. En misschien wil je dit nog een keer horen. Misschien is het nieuw voor je, misschien is het niet nieuw voor je. Misschien zeg je, ja hoor eens even, daar heb ik helemaal niets mee. Nou, zal is allemaal goed hoor. Of misschien zeg je, hé, hey, er is iets in wat ik, wat ik terug wil horen. Wat is dat precies? Ik pak het en het glipt steeds uit mijn handen. Dan hoop ik dat ik voor jou het zaadje heb laten vallen. Dat je er wat mee kunt doen. Grijp het, het kan je leven dramatisch veranderen, maar in de goede manier, op de enige juiste manier, de liefdevolle manier. Hou van jezelf, en als je vindt dat je heel veel dingen verkeerd hebt gedaan, nou, dan kun je toch niet meer terug, Dat heb je nou eenmaal gedaan, en Vergeef jezelf. Misschien wil je daar eens goed over nadenken. Vergeef jezelf, dan kun je ook anderen vergeven. Dan kun je anderen steeds maar keer op keer, op keer, op keer vergeven. En dan kun je ook zo over jezelf heen stappen om naar de ander toe te gaan. Misschien is dat de bedoeling van de kerst. Maar ik vind dat meer de bedoeling van iedere dag hoor. Van alle dag in het leven. In ieder geval nogmaals, heerlijke dagen en tot volgende week. Tot ziens, dag.